Uur. Door negens met het NOS-journaal. Het klimaatrapport van de VN is een allerlaatste waarschuwing en een kans om een desastreuze opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zegt Greenpeace. De Milieuorganisatie vindt dat de mensheid op ramkoers ligt met de planeet. Nederland moet daarom vol inzetten op andere energiebronnen, zoals waterstof en warmtepompen. Het klimaatpanel van de VN schrijft in een rapport dat de aarde niet twee, maar slechts anderhalve graad mag opwarmen dan zijn er 50% minder overstromingen, smelt er minder polijs en verdwijnt niet al het koraalrif. Het kabinet legt ongevraagde verkooptelefoontjes aan banden. Bedrijven en organisaties mogen straks alleen nog consumenten bellen... die daar expliciet mee hebben ingestemd. Hoe dat geregeld wordt, is onduidelijk. Nu is er het Bel me niet-register... waar mensen die niet gebeld willen worden zich moeten aanmelden. Staatssecretaris Keizer zegt dat de helft van de mensen zich ergert... aan ongevraagde telefonische verkoop.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 In Midden-Amerika zijn de afgelopen dagen twaalf mensen omgekomen... door overstromingen en aardverschuivingen. Die worden veroorzaakt door hevige regen... die de regio sinds donderdag teistert. In Honduras vielen zes doden... onder wie een moeder en twee kinderen die lagen te slapen... toen een aardverschuiving hun huis verwoestte. Ook in Nicaragua, Costa Rica en El Salvador vielen slachtoffers. Het weer vandaag droog en overwegend zonnig. Het wordt 15 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind morgen meer zon soms wat hoge sluierbewolking dan kan het 22 graden worden. De rest van de week verandert er weinig. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file bij Diemen, 2 kilometer door een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, 12 kilometer file tussen Knopend, Burgerveen en dorp. De vertraging is 20 minuten. En 25 minuten vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knopentrein Zweed. 7 kilometer file door een ongeluk op de linkerrijstrook. En 99 Den Oever-Den Helder, 3 kilometer file bij Den Helder. En tot zover de verkeersinformatie.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 weer van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je de Harlem Shuffle. Uiteraard een uh, gouden oude single van de Rolling Stones. Het is even na twee uur. We zitten er, Studio Tolweg Tina met Zandvoort op zaterdag. En wie zijn we? Goedemiddag, Cor. Hey, dag Rob. Hallo. Hey, geen Albert-Jan vandaag? Nee, ik had begrepen dat Albert-Jan uh, onder de verplichtingen had vandaag. Zo so is het. En uh, dat is in het buitenland. En ja, hij had me gevraagd of ik wilde invallen... Nou, uh, goedemiddag goedemiddag Albert-Jan, als je luistert. Dag Albert-Jan. Hallo. Ik zal de taken naar behoren waarnemen. Heel goed. Dankjewel Cor. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, We gaan vanmiddag praten met Willem van Densen. Die is gast op de finale races op het circuit. En daar gaan we een interviewtje mee houden. Dan hebben we om half drie het weerbericht. En daarna gaan we kijken of we Roy van Buringen kunnen contacteren. Want die is op de korredag. dag. De kore dag. En die gaat daar kijken of die een leuk sfeerverslagje kan... kan Heel doen. veel broers van je die daar zijn. Ja, allemaal mensen met de naam Cor. Ja, Oké. Okay. De Corredag. Um, nou, dan gaan we natuurlijk naar het nieuws van, van drie uur. En daarna gaan we contacten met Joop van Nes, Want die is aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Zaandam. En die wedstrijd begint om drie uur. En misschien dat Joop al om tien over drie... een klein tipje van de sluier kan oplichten... wie er gaat winnen, wie er sterk is en wie er niet sterk is. Maar ja, het is voetbal, je weet het nooit. Uh, om half vier hebben we de evenementagenda... met een heel veel evenementen in Zandvoort. En om kwart over vier, dat is alweer na het tweede uur... hebben we een pitreport. Want ja, het gaat natuurlijk weer door uh, met het uh, gebeuren. Zo is het morgen weer, hè? Heel vroeg. Oh, ja, dat is Tien leuk. over zeven. Mijn god, dat is toch, uh, dan kom ik net thuis. Maar... <laughs> en uh, om half vijf hebben we het dier van de week. Nou, op Dierasiel Zandvoort, land uh, asiel eigenlijk. Daar liggen, uh, zitten en staan weer heel veel dieren... en die zijn op zoek naar een baasje. En daar hebben we weer eentje die dier van de week is. Nou, we hebben natuurlijk ook het gedicht van de week. Een vrij lang gedicht, natuurlijk over Zandvoort. Dat vind ik ook leuk om te doen. En uh, nou, tussendoor hebben we heel veel nieuwsberichten. En alles wat u wilt horen. En uiteraard, uiteraard heel veel Job Fris en Willem van Dinsen. Ja. ja, want die gaan natuurlijk niet één keer, maar meerdere keren gebeld worden. Oké, okay, dankjewel Cor. Het wordt een gezellige middag bij CFM. Dus hou je radio op de 106.9 in Zandvoort en de regio. Met nu Lion Payne.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 You know I is yeah, yeah, yeah, yeah. juist van de collega Kort We gaan yeah, yeah, straks even yeah, yeah. na drie uur contact opnemen met Joop Fris. De wedstrijd van vandaag, SV Zandvoort yeah, yeah, yeah. tegen Zaandam. Maar er wordt ook nog een andere wedstrijd gespeeld. Ik moet eigenlijk zeggen, werd een andere wedstrijd gespeeld. Om kwart over twaalf op Duitsersveld. SV Zandvoort, veteranen tegen Olympia uit Haarlem. Eindstand van die wedstrijd inmiddels bekend. Het is geëindigd in een gelijkspelletje. 3 tegen 3 naar een 0-1 stand bij rust. Dus de heren van SV Zandvoort hebben het toch nog goed gedaan... op het veld van Duitsersveld. Tot zover weer het sportnieuws. We gaan nog één plaat draaien... En dan eh, nemen we contact op met Willem van Dinsen. Dit Classic zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was uh, Colonel Abrams en Traps. Straks gaan we over uh, naar Willem van Deersen. Eerst uh, weer uh, aandacht voor nieuws. Ja, we hebben de tweede editie van de Elfstrandentocht. Die is uh, vanochtend, vroeg om 9 uur uh, van start gegaan. De Elfstrandentocht is een wandel- en hardloop-evenement... en daar gaan 3500 deelnemers de uitdaging aan... om een tocht van 20, 40 of 60 kilometer... tussen Bloemendaal en Hoek van Holland af te leggen. Dus My... druk op strand vandaag. Mijn god, tussen Bloemendaal en Hoek van Holland. Nou, hiermee kunnen ze geld ophalen voor de Hartstichting. En deelnemer Barbara de Loor, dat is de Olympische topschaatster... voormalig topschaatster, die is tevens ambassadeur... van de Hartstichting Barbara de Loor. En die zal dit jaar ook deelnemen aan de Elfstrandentocht... Gedurende haar wandeltocht uh, zal ze haar ervaringen delen en ze gaat een sfeerverslag maken door middel van een vlog. Nou, ik ben aan het kijken of internet of ik hem kan vinden. Ik heb hem nog niet gevonden, maar zij heeft haar hart aan de liefde voor de sport gegeven en uh, dat heeft haar naar de top gebracht om wereldkampioen te worden. Ze zegt verder, uh, het is de motor van mijn leven en daar zorg ik goed voor. Als ambassadeur van de Hartstichting gebruik ik mijn liefde voor sport... graag om deel te nemen aan de tocht en mij in te zetten voor dit goede doel. Nou, maximaal stranden uh, Zaterdagmorgen uh, vanuit Bloemendaal, Noordwijk, Scheveningen. En er zijn stempelposten op de stranden van Zandvoort, Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Zuidstrand, Kijkduin ter Heide, en Hoek van Holland. Oké, okay, vandaag dus. Meer informatie is trouwens te vinden op uh, www.elfstrandentocht.nl. Girls with the big old hoops, that drop it down in Daisy Dukes. I wanna get down, yeah. Them the ones I'm trying to recruit. I'm looking at you, yeah, you, baby. Now let me hear you say you're ready. I'm ready. Oh yeah, girl, you better have your hair weaved, strapped on tight. Just say alright Het is wel leuk, even dit soort platen van Bruno Mars. Het klinkt al heel oud, toch is het nog vrij nieuw. Je de Bruno Mars met de single Chunky. Ja, en als je dit hoort, dan weet je dat we naar het circuit toe gaan. Willem van Deze is dit weekend bij de finale races. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag. vanaf circuit Zonvoort... Dit weekend uh, in het tegen van de finale races, finale races. Uh, ja, het is eigenlijk een uh, ontmoeting uh, tussen oud en nieuw. Vooral namelijk het uh, oude voelt hier. Dat uh, zijn wat oude auto's. Uh, zoals je begrijpt, Op dit moment is daar ook een uh, race van bezig. Dus de Hark race. De hark staat voor historische automobielrenclub en dan 82-92 of uh, ja 80-92. En dat uh, geeft de bouwjaar aan, aan uh, van die auto's. Ook de jaren uh, waarin het gereed is uh, met deze auto's. Die rijden nu een race over uh, 25 uh, minuten. De boventoon uh, wordt hier toch wel aangevoerd door uh, BMW... ...die in dit jaar ook heel succesvol was met het uh, model 325i. We zien er uh, half ook twee uh, BMW's aan de leiding. Uh, de nummer 1 uh, die wordt uh, bestuurd door Pieter de Bikker... ...en op de tweede plaats uh, zien we terug Gert Stellen. Op de derde plaats... Uh, zien we dan een uh, andere merkte uh, auto. Ik dacht dat het een Opel Astra was, maar het is een uh, Volkswagen uh, Astra. Een auto die in uh, Engeland uh, actief was in de autosport. en In uh, Engeland uh, werden de Opels uh, Volkswagen genoemd. Op een derde plaats vinden we terug uh, de Volkswagen uh, Astra van Ruben de Bruin. Oké, okay, ja, vanmorgen hebben er uh, op het circuit al uh, het een en ander aan kwalificaties uh, plaatsgevonden. Uh, kan je daar al wat over vertellen Willem? Ja, dat klopt. Uh, onder andere, uh, vanmorgen hebben we kwalificaties gezien uh, voor de Masta MX5 uh, De klasse die ook uh, ja, voornamelijk met DNT uh, weekenden actief is. Volgende week zijn ze ook weer hier op uh, Zandvoort actief. Daarin uh, vinden we twee, ja eigenlijk één echte Zandvoort terug. Uh, dat is uh, Guido de Hond, uh, die reed daarin mee. Die wist zich uh, te kwalificeren op een of op een 25e plaats. En, ja, toch ook wel een beetje zo'n zo mogen we het niet steeds al noemen. alles Kalf, die rijdt ook een gasrace uh, in die master uh, MX-5 uh, Cup. En die wist zich uh, ste te kwalificeren. Ja Willem, jij hebt het over uh, Allard Kalf. Goed dat je het zegt. Want uh, vroeger ja. kwamen we hem altijd tegen in het uh, Centrum van Zandvoort... maar we zien hem helemaal niet meer. Waar is hij nee. heen? Ja, ik weet niet precies waar hij heen is, maar ja, net wat je zegt... volgens mij woont hij uh, niet meer op Zandvoort. Vandaar dat ik zeg, ja, is het nog wel een Zandvoort? Maar we mogen wel zo'n Zandvoort uh, noemen, toch? Uh, hij zo met zo'n port uh, verwijzen, uh, dat het eigenlijk uh, toch wel een zo'n port is. Dus zo is het. Nou ja, hij reiste in ieder geval ook vandaag uh, bij de finale races. Nog heel veel ja, andere races. Race, nee. Vandaag heeft hij gekwalificeerd. Oh, ja. oké, okay. morgen reist hij. Ja, hij? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, de, de hark is op die moment nog gaande. De race uh, over 25 uh, minuten met de, de oudere oh. auto's. Dus uh, ik kan ook uh, bijna meedoen met mijn auto, of niet? Ja, uh, golf. jij begolf golf toch? Ik weet alleen niet het bouwjaar. Ja, ook. nou. En een golfkarretje. <laughs> <laughs> een golfkarretje, leuk. Ja, nou ja. <laughs> Je zou het kunnen proberen, Rob. Nou, helemaal goed. Uh, ja, ik ga me inschrijven bij de hark. Hoe is het ja, ja. trouwens met, met, de, met de publieke belangstelling voor deze races? Nou, er is niet uh, dermate groot. Zij vandaag niet. Het zijn voornamelijk uh, vrienden, bekenden, familie... Uh, die toch komt kijken uh, wat hun familie, lid of vriend... Uh, ervan afbrengt. En uh, na deze races, de finale races... gaan we naar het uh, Winter Endurance uh, Kampioenschap. Ja, dat is... Uh, ik weet... Eind november de eerste race, ik dacht de uh, 24ste, maar ja, we hebben uh, gehoord dat het zover is. Volgende week nog het TNT uh, uh, weekend en dit weekend hebben we ook nog een uh, aantal uh, leuke races natuurlijk. Uh, dit is de tweede race van het weekend, uh, die we week. hier zien. We hadden een race uh, voor het ook al wat oudere historische autokampioenschap. Daar is de kampioen, ja, die was eigenlijk al bekend, Kees van der Wouden. Die is dit weekend ook niet aanwezig, want ja, a, hij is al kampioen... en b, hij is van de week vader geworden en dat vond ik wel heel leuker... en interessant om daarvoor thuis te blijven... En terecht. Weer een beker op te gaan halen. Zo is het. Nou, Willem, heel veel plezier daar... en we komen later bij je terug in de uitzending... voor het vervolg van alle races op het circuit Zandvoorts. Inmiddels kunnen we spreken over een echte gouden En ze zijn nog steeds actief. Katrina in the waves, hoor je. Walking on sunshine, een plaatje wat zeker past bij het weer van vandaag. Maar blijft dat zo? Het antwoord, weer Daarvoor hebben we ingehuurd vanmiddag Cor die daar alles van weet. Cor. Ja, we zijn vandaag deze zaterdag met zonneschijn begonnen. En vanuit het westen neemt geleidelijk de hoge sluierbewolking toe. En later vanmiddag is het helemaal bewolkt. Hé, hey, verdorie. Nee, hè? Ja, het blijft uh, nog wel droog en er waait een zwakke zuidenwind. Later vandaag wordt de wind wat meer west westig en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Nou is het landelijk zo dat het, uh, de weersverwachting waren van 18 tot 24 graden... maar dat gaan we helaas niet halen in Zandvoort. Vanavond en de komende nacht is het uh, bewolkt en later vanavond valt er wat regen. Klein beetje maar. Komende nacht wordt het weer droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar 8 graden en dat kun je ook weer merken... ...en er waait tijdelijk een stevige noordenwind. In de polder wordt het vrij krachtig... ...en aan de zee krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. Morgen blijft het weer droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait matig uit het noordoosten... ...en de temperatuur wordt helaas niet hoger dan 15 graden. Hmm. De komende dagen na het weekend blijft het droog... ...en schijnt geregeld de zon. De wind verlaat weer de noordoosthoek... ...en draait maandag alweer naar het zuidwesten. Later in de week wordt de wind zelfs oost tot zuidoosten... ...en de temperatuur gaat dan weer omhoog. Lijkt wel lente. He? Mooi, mooi. Nou, maandag wordt het een graad van 16. Woensdag en donderdag komen een, een tweetal warme dagen aan... met kwikstanden van ruim 21 graden. Kortom, de nazomer. En dit was het weerbericht van Rico Schreuder. Want die hadden we ingehuurd, Rob. N -n nou, zo mag je wel vaker uh, langskomen, Cor. <laughs> Met dit mooie weer uh, zeggen voor uh, volgende week. Mooie week uh, qua weer uh, in ieder geval volgende week hier in Zandvoort. Het weer is na te lezen op ricoweer.nl of meteopagina.nl. En wat betreft het weer, tot de volgende keer. Meer weer bij uh, CFM. En uiteraard uh, straks in deze uitzending meer informatie. Onder meer het uh, circuit, uiteraard. Met de finale races. En straks na drie uur de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Stadford tegen Saandam. En heel veel lekkere muziek. MUZIEK Uit de jaren 80, de J.K.'s band en Centerfold. Ik zal meteen meer disco trouwens op CFM. Niet dat we daadwerkelijk een discoplaat gaan draaien. Maar we gaan wel naar de protestantse kerk, want vandaag is het daar korendag. Allemaal uh, koordraaiers die daar zijn, nee hoor. Nee, gewoon uh, 30 koren die daar uh, vandaag uh, optreden. En het thema is disco. Nou, Roy van Buurding is daarbij aanwezig en hem gaan we zo bellen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 We're just friends. So don't go Dat was de single Friends. Zo dadelijk gaan we naar de protestantse kerk. En het gaat allemaal om de disco. Deze discoplaten gaan we gewoon meteen naar de disco toe. De disco is vandaag in de protestantse kerk. Goedemiddag, Roy van Buringen. Goedemiddag. Ja, het is vandaag Korendag in de protestantse kerk. Vanmorgen om half tien begonnen. En jij bent daarbij aanwezig. Hoe is de sfeer daar op dit moment? Nou, de sfeer is heel erg gezellig. Iedereen, uh, ja, in ieder geval van, uh, de beachpopzingers, zijn verkleed. Dus van de organisatie, dat is hartstikke leuk al. De opening werd uh, gedaan door uh, niemand minder dan André Hazes... En uh, ja, dat was wel een hele leuke vertolking van Leo Misebeek. Ja, die had je nooit verwacht, hè? Nee, helemaal niet, eigenlijk. Nee. Wie? Leo? Ja. Nou. Leo Misebeek als André Hazes. Dat was wel een hele leuke, gezellige opening. En daarna begon natuurlijk de Korendag met allerlei gezellige koren. Zijn er tot al vijf koren al geweest? En nou uh, ja, er zijn er zo uh, tien nog te gaan. Oké, okay, ja, en uh, die koren die doen uh, allemaal iets uh, met uh, de disco muziek? Ja, ja de, iedereen heeft een eigen vertolking van disco uh, muziek. Uh, het was wel heel erg leuk, er was net een uh, Limburgse uh, koor en uh, ja, die deed ook wel wat Limburgse liedjes van Rowan Hessen bijvoorbeeld. Maar dat was ook wel een hele leuke toevoeging. Oké, okay, nou in ieder geval uh, de zaal zit vol waarschijnlijk, of niet? De zaal zit redelijk vol, maar ja, hoe later het wordt, hoe drukker het wordt. En nou moet ik wel zeggen, ik wil de organisatie echt een compliment geven hoe het weer fantastisch is aangekleed uh, ja, in de disco-stijl. Ja, vandaag is iedereen van harte welkom. Je kan daar zo binnenlopen. Ja, en de intro is uh, gratis, dus iedereen is uh, van harte welkom uh, in de Protestantse kerk. Oké, okay, en tot hoe laat gaat het feest uh, vandaag door, Roy? Nou, dat weet ik niet precies, maar was het een uur of uh, tien, half elf. Als dus ik het goed heb begrepen. En dan een uh, eindoptreden van uh, onze eigen beatspopzingers. Uh, ja, en die gaan echt swingend eruit, dat kan ik wel vertellen. Want ik heb gisteren de repetitie gezien, nou, dat zag er heel erg gezellig uit. Ja, ik heb uh, begrepen dat het laatste optreden met de grote finale, die begint om uh, kwart over negen. En daarna is het één groot feest daar. Ja, net als altijd uh, kort. En uh, uh, ja, ik, ik zat een beetje te kijken op het internet en uh, speciale kledingstijl hoort erbij, uh, broeken met wijde pijpen en dat soort dingen. Ben die mensen ook allemaal zo gekleed uit de jaren 70 en 80? Nou, vooral uh, de pop zelf en, en natuurlijk de rest van de organisaties zijn allemaal in die stijl gekleed, maar sommige koren wel hoor. Dus er was bijvoorbeeld die Limburgse koor kwam helemaal uh, in de glitter en glamour, dus dat was wel leuk. Oh. En hoe ziet uh, onze verslaggever er vandaag uit? Uh, ja, een zwarte broek en, een, uh, en, en gewoon een uh, wit overhemd. Nou, toch wel een klein beetje disco. <laughs> een heel klein beetje dan. Roy, uh, heel veel plezier daar. En we gaan je straks nog een keertje bellen voor het uh, vervolgen van Korendag. Helemaal goed. Dankjewel, Co uh, Cor, <lacht> Roy. Ja, ja, Cor. vanuit de protestantse kerk. Tot straks, Roy. Hoi. Dat is een uh, plaatkoor uh, uit onze tijd, hè, deze. Paula Abdul. Paula Abdul, ja. Ja, die ken je nog wel. Kan was een mooi dansen en zingen. Ja, zeker. Mooie dame, hè? Jo. Toch? Jo. zeker een mooie dame. Straight up, hoor je Het is tijd voor het Zalv's Nieuws in het kort. En we beginnen met een uh, Burgernet-bericht. En voor de mensen die het niet weten... Burgernet uh, ja, die roept ze soms op uh, om hulp. En je kan je gratis uh, abonneren op uh, Burgernet ja nou dat, dat klopt inderdaad www.burgernet.nl daar kun je dus je telefoonnummer kun je daar achterlaten uh, op de website en dan krijg je dus automatisch berichtjes als er iets aan de hand is je moet dan aangeven van nou ik woon in Zandvoort of in de omgeving van Zandvoort en dan krijg je dus alle burgernet berichtjes die je dan op dat moment spelen nou dat was dus om uh, kwart over één en er was een jongetje vermist van vijf jaar blond haar blauwe ogen <laughs> die Zandvoort en uh, een blauw T-shirt en een zwarte broek en dan, uh, dan krijgt iedereen die dus abonnee is op Burgernet... automatisch dat berichtje. Nou, dat helpt dus inderdaad. Want uh, <laughs> kort hier later was hij alweer gevonden. En uh, aangetroffen en veilig bij zijn ouders teruggebracht. Ja, door de reddingsbrigade heb ik begrepen. Ja, dat staat niet in het Burgernet bericht... maar dat staat er ergens anders weer wel. Want ja, daar hebben ze natuurlijk ook auto's patrouilleren op het strand. Typisch natuurlijk uh, om kenmerken op te geven van... Uh, ja, hij heeft een blauw t-shirtje aan en een zwarte broek. Nou, hoeveel kleine jongetjes van vijf jaar met blond haar en blauwe ogen lopen dan op dat moment rond op het strand? Dat zullen er niet zo heel veel zijn. En dan wordt hij dan snel teruggevonden. Dat is goed nieuws. Ja, nou, het goede nieuws is ook uh, dat de Slender U Marathon voor het Reuma Fonds een groot succes was. Want uh, Smits Health and Wellness in Zandvoort die stond afgelopen vrijdag, dat was gisteren, volledig in het teken van het Reuma Fonds. De Slender U marathon is een gezamenlijk evenement van het Reuma-fonds... en een aantal Slender U salons door het hele land... waarbij de salons op één dag zoveel mogelijk geld proberen op te halen... voor het onderzoek naar Reuma. Nou, Smit Wellness was open van half negen tot zes... en de trekking van de loterij werd gedaan om half zes... door een medewerker van het Reuma-fonds. Een supergezellig en druk bezochte dag was het... en er is een recordbedrag voor onderzoek naar Reuma opgehaald in Zandvoort... De opbrengst was maar liefst 1130 euro. En dat slechts voor één dag. Dat is een hele mooie opbrengst. Dat is een hele mooie opbrengst. En uh, ik ken mensen die hebben dus uh, ook last van reuma. Nou, dat is echt heel vervelend. Want er is, daar, daar zijn wel pillen voor, maar niet voor alles is er uh, een, een oplossing voor. En ja, je verrekt van de pijn natuurlijk. En je kan natuurlijk niet de hele dag onder de... De dopamine zou zitten, want dat is ook niet goed voor, de, voor alles. Nou, ik heb gehoord dat dat uh, slenderen, zeg maar, wat je ook bij uh, Smits uh, kan doen, dat het heel goed is uh, voor uh, reuma patiënten. Ja, het is toch een beetje bewegen. Ik heb begrepen van mensen die dat dan hebben, dat er uh, last uh, komt in de gewrichten van een soort kristalletje, wat dan heel erg fijn uh, gaat doen, omdat er natuurlijk allemaal gezenuwen zitten daar. Ja, en als je dan niet eens meer je kopje koffie kan vasthouden, omdat je je hand niet meer van, kan fijn knijpen, omdat er allemaal gewrichtjes zitten in je handen. Ja, dat is gewoon vreselijk. Dus daar moet onderzoek naar gedaan worden. En dat moet gewoon eens worden opgelost. Mooi. Meer informatie www.reumafonds.nl Een mooie opbrengst bij uh, Smits voor het Reumafonds. Gisteren dus 1130 euro maar liefst. Een recordbedrag, want ze doen het al jaren. En dit is echt het uh, hoogste bedrag wat tot nu toe opgehaald is. De reggae muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En dit was de singel van Pieter Tosch en Johnny Be Good. Nou, we hebben nog een uh, disco-klassieker. Ja, die zou ook zomaar uh, in uh, de protestantse kerk uh, gespeeld kunnen worden. Uiteraard uh, tijdens het uh, thema disco, wat vandaag uh, voor korendag uh, geldt. Straks daar trouwens veel meer over. Van uh, Roy van Bruringen, Ons verslaggever, is daar uh, live ter plekke met zijn disco aan. Cor, zie je toch al voor je? glamour, ja. ja. Ja, ja, ja. Mooi. Nou, straks in de volgende uur gaan we Cor weer draaien over... Uh, of Cor, Roy weer bellen. <hijf> <hijf> Steeds, hè? Steeds. Zo, de disco op de zaterdagmiddag. Maar het wordt ook de hele dag gedraaid in de protestantse kerk. De koren die treden daarop, maar liefst een stuk of 30 koren. En het thema van vandaag is disco. We gaan weer over naar het circuit. FM Race Radio, Pit Report. Ja, Wat willen we deze? Die uh, zit of staat uh, lekker in het zonnetje op het circuit bij de finale races. En we hebben net uh, de race gehad van de Hark. Ja, dat klopt. Uh, Hark uh, 82-90. En die race uiteindelijk gewoon door uh, Pieter Bikker met op een tweede plaats uh, Geert Snellen. En derde was het uh, Ruben de Bruin, de eerste twee in een BMW en uh, nummer drie uh, in een uh, Volkswagen Astra. Inmiddels zijn we hier bezig met de uh, race voor de STWC, Super Tour Cup heet dat. Er zijn ook wat uh, oudere tourwagens, maar ook ja, gewoon dus het uh, wat groffere pakken uh, als wat we uh, eerder uh, gezien hebben. Dat is een race over uh, 50 minuten met daarin een uh, verplichte pitstop. Uh, we hadden daar op uh, pole position iemand uh, die zijn naam eigenlijk niet eer aan deed. Want hij heet Henk Thuis, maar hij is niet thuis, hij is hier op het spree uh, van Zootvoort. Uh, maar... Die thuis, uh, ja, zijn auto uh, gaf niet thuis uh, bij het begin van de opwarmronde. Dat had al als gevolg dat hij moest gaan starten uit de Pizza. Maar hij had uh, pole position getraind en hij was. Uh maar ruim 5 seconden sneller als nummer 2 in de kwalificatie. Dus alle succes voor hem uh, ligt nog open de weg naar succes. Want ja, als je 5 seconden per moment sneller bent tegen een race van 50 uh, minuten, kan je aardig wat inlopen op de kop lopen. Dat is hem nog uh, bij lange na niet gelukt. Uiteindelijk hebben we nu op kop hebben een BMW Z4 uh, met Koopman uh, achter Op de tweede plaats uh, vinden we terug een Porsche met uh, de Deen, Henrik Rusten. En op een uh, derde plaats uh, vinden we in een BMW terug... Uh... Koen de Wit en die Henk Thuis uh, ja, die is inmiddels uh, opgeklopt naar ongeveer de helft uh, van het veld, zullen we maar zeggen. Maar als ik zo moet uh, schatten, uh, de achterstand, uh, hij is niet alleen de helft van het veld al gepasseerd, maar hij heeft ook nog een achterstand van een halve ronde. Dus in de komende, uh, ja wat is het, uh, nog ruim 38 minuten heeft hij toch nog wel uh, het een en ander te doen, wil hij alsnog op het podium gaan eindigen. Ja, in ieder geval nog een uh, hoop werk aan de winkel voor uh, Henk Thuis. Dankjewel Willem voor dit moment en we komen later weer bij je terug. We gaan voor Henk thuis gewoon even een plaat draaien. Is dat een <laughs> goed idee? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ik heb er een uitgekozen van uh, Hans de Boy en Thuis Ben. Als morgens vroeg de haar nog in een waaier ligt, ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezwaard. Haar dag begint, gordijnen, dicht, de e